met het Voor alle pluimveebedrijven gelden aangescherpte griep. Zo mogen er in de bedrijven geen buitenstaanders meer komen, met uitzondering van een dierenarts. Bezoekers van kinderboerderijen en dierentuinen en houders van hobbyvogels mogen niet in contact komen met de vogels. Verder mag er niet worden gejaagd op watervogels en mogen de dieren niet worden verstoord. De maatregelen volgen op het uitbreken van het besmettelijke en dodelijke vogelgriepvirus H5N8 in onder meer Hongarije, Duitsland en Oostenrijk. In Nederland werden de afgelopen dagen ook besmette vogels gevonden. Minister Schippers van Volksgezondheid is in de prijzen gevallen... bij de Big Brother Awards vanwege haar plan... om zorgverzekeraars makkelijker toegang te geven tot zorgdossiers. De prijs van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom wordt uitgereikt... aan wat wordt genoemd de grootste privacy-schenders. Schippers heeft gewonnen omdat ze het medisch beroepsgeheim zou hebben verkanseld. De minister kreeg in 2012 ook al een Big Brother Award... Toen was dat voor haar plannen met het elektronisch patiëntendossier. Zo'n 60 Nederlandse toeristen zitten vast in Nieuw-Zeeland. Door de aardbeving van afgelopen weekend... kunnen ze het kustdorp Kaikoura niet verlaten. Kaikoura is sinds de aardbeving volledig van de buitenwereld afgesloten. De toegangswegen zijn door aardverschuivingen geblokkeerd. Het reisbureau Travel Essence, waar de toeristen hun reis geboekt hebben... zegt dat de gestanden Nederlanders woensdag worden opgehaald. Dat gebeurt met helikopters van de marine van Nieuw-Zeeland... Ze worden vervolgens per boot naar Christchurch gebracht. Bij een grote politieactie in Zuid-Nederland zijn 15 mensen aangehouden. Op 30 locaties werden invallen gedaan. En daarbij werd 300.000 euro en kilo's drugs en chemicaliën in beslag genomen. Het zwaartepunt van de actie lag in Limburg. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regent. Het is 4 tot 8 graden. In de loop van de nacht wordt het vaker droog, maar het blijft bewolkt. Morgen groter van de dag druilerig en grijs. Het wordt s middags 10 tot 13 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. Er staan op dit moment geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Cinema. Wederom een hele goede avond. Bontamotte zogezegd maandagavond. De tijd 21 uur en bijna drie minuten. Dus tijd voor CFM Cinema. Samenstelling en presentatie. Alco B. Ja, in het eerste uur staan op de rol onder andere de nieuwe film... Tony Erdmann uh, Bounce, uh, The Sint of The Saint... en uh, Geronimo, The American Legend. Dat belooft veel boys. natuurlijk altijd met de hit van de maand november. En dat is deze keer Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Met het nummertje... Uh, eens even kijken hoe dat nummer ook alweer heet. Want dat is toch wel heel erg hoor. Oh ja. Uh, Bad Romans. En vorige keer heb ik iets verteld over oorwormen. En dat is deze. En die een liedje wat zich in je hoofd net nestelt. En wat er heel slecht uitgaat. Uh, Bad Romans. Scott Bradley Postmodern Jukebox. <kriek>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 Niet gerry de kunstfluizer, maar Scott Bradley... postmodern jukebox met het nummer Bad Romance. En als je denkt, wat hoor ik toch voor? Rick Tick, dat is natuurlijk een tapdancer. De enige band met een tapdancer, zou ik bijna zeggen. Scott Bradley's postmodern jukebox. Bekijk die filmpjes, want ze zijn eigenlijk allemaal de moeite waard. Ik denk er wel een stuk of 50 op YouTube staan. Um, dan komen we bij de eerste film. En dat is de nieuwe film die net uitgekomen is. Dat is de film... Tony Eertman. Ik zal er zoiets over vertellen. En ik ga een muziekje uitdraaien. Een heel bekend muziekje van Avicii Wake Me Up. De PANG Remix. De film Tony Eertman is een. Uh, als vader Winfried Konrad tijdens een verrassingsbezoek aan zijn in het buitenland werkende dochter door haar wordt weggewerkt. besluit hij vermomd als uh, consultant en coach Tony Eertman uh, terug te keren. Het is een langharige zestiger met neptanden. en hij weet met zijn onvoorspelbare gedrag haar geordende bestaan. als zakenvrouw dusdanig te ontregelen. Deze film, Duitse tragicomedie, die vanwege zijn origineel verpakte maatschappijkritiek. Uitgroeide tot de sensatie van het filmfestival van Cannes. Ik ga deze week een bioscoop draaien. En deze muziek is natuurlijk wel zien. Maar er zit nog meer muziek in, onder andere de cure met de plain song. Danny Eertman, nieuwe film deze week in de bioscoop. En dit is natuurlijk de nummer van de Cure Plain Song. Genoeg van de Cure en dan gaan we naar de eerste film die op televisie komt. Dat is de film Bounce. En daar zit onder andere muziek in van een aardig bandje dat heet Morshiba. En Rome wasn't built in a day. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Ja, de film Bounds aansneden dinsdag 15 november op het scherm op RTL8. Half negen begint hij. De charmante reclameman Buddy, gespeeld door Affleck, staat zijn vliegticket af aan een onbekende man. Het vliegtuig stort neer en om zijn knagende geweten te sussen besluit Buddy de weduwe Abby, gespeeld door Paltrow, op te zoeken. Voordat hij kan vertellen dat hij indirect verantwoordelijk is voor de dood van haar man, worden de twee hopeloos verliefd. Wat romantiek. En dit is Morshiba. Ja, mooie muziek van Morshiba. En dat is uh, zeker de moeite waard. Uh, eens even kijken wat we nog meer uit die film kunnen draaien. Bounce is de muziek van Michael Denna. Uh, Seven Steps bijvoorbeeld. Ritme van Zandvoort. Ja, best een aardig film. Bounce. Uh, ja, van alles zit erin. Emoties, suspense, uh, romantiek. Uh, kortom, heb je hem nooit gezien, is het zeker de moeite waard om te kijken aanstaande dinsdag. En dinsdag is er meteen nog een andere film die ook wel grappig is. Music and Lyrics. Ik ga er wat muziek uit laten horen. Hoofdrollen worden gespeeld door... Hugh Grant en uh, Drew Barrymore Daar komt ie Even kijken waar ik hem heb staan Hier heb ik hem Way Back Into Love Eerst een klein stukje met Drew Barrymore Way Back Into Love Take one no. <coughs> oh, God. I'm getting really nervous You'll be fine You just use your normal nice voice That I've heard so much of in the last three days It's like uh, my throat's closing up It's like anaphylactic <coughs> It's fine, it's just a three minute song shadow overhead. I've been Just a little bit louder, because this song is intended for humans, okay? Way back into love, take two. I've been living with the shadow Ja, aardig verhaaltje. Hugh Grant, Drew Barrymore. Uh, Alex Fletcher, gespeeld door Grant, is in de jaren 80 voorman van een populaire Duran-achtige Duran band is in het circuit van retroconcerten concerten en schoolreunies terechtgekomen... en daar wordt hem gevraagd een liedje te schrijven voor Cora. Het stelletje van dat moment. Alex is zijn inspiratie kwijt, maar krijgt gelukkig hulp van het meisje... dat zijn planten water geeft. Drew Barrymore. Ja, aardig liedje. En de, dit, is, dit, dit is natuurlijk bij Drew Barrymore dat het nog niet zo geweldig gaat... maar deze klinkt al veel beter... The shadow overhead I've been sleeping with a cloud above my bed I've been lonely for so long Trapped in the past, I just can't seem to move on I've been hiding all my hopes and dreams away Just in case I ever need them again someday I've been setting aside time To clear a little space in the corners of my mind could use some direction and I'm open to your suggestions Deze fraaie film is op dinsdagavond om half negen op SBS 9 te bewonderen. Music Lyrics met in de hoofdrollen Hugh Cran Drew Barrymore en Hayley Bennett. Deze zingt, die laatste zingt overigens dit fraaie nummertje. Way back into love. Ik laat het langzaam wegglijden, uh, deze muziek. Want uh, wat er nu aankomt is toch van een ander kaliber. Het komt uit de film Metallica Through the Never. Een film die vrijdag 18 november op de televisie te zien is op uh, Arte. Uh, ja, een beetje Duits-Frans zender, maar hij is, dacht ik, du uh, Duits en uh, Engels ondertiteld. Een film met in de hoofdrol natuurlijk Metallica. Uh, tijdens de Metallica-stadion optreden moet roadie trip in een doortrellige de spookstad... een dokos, dokterstas met raadselinhoud bij de band afleveren. Een curieuze mengeling van concertregistratie... en een dialoogloze, nabij toekomstfictie overdonderd door een fantastische ensenering van het concert in het stadion. Ik la, laat een paar korte stukjes horen. The Ecstasy of Gold... Ja, een mooie CD, uh, dubbel CD is het eigenlijk. De ecstasy of Colton, een nummer van Enio Morricone. En hun grootste hit, Nothing Else Matter, staat er ook op. Ja, je moet wel stadiongeluid houden, he. dat hoor je eigenlijk steeds. Maar voor de echte Metallica fans is het natuurlijk een absolute must deze film te bekijken op akte. Never open myself this way Life is ours, we let it our way All these words I don't just say No, nothing else matters Trust I see and I find in you Every day for us something new Open mind for a different view No, nothing else matters Never care for what they do Never care for what they know Cause I know So close no so matter my far Ja, het is een heel lang nummer. Bijna 8 minuten dacht ik. Dus dat gaan we niet helemaal doen. Met Telecast Through the Never aanstaande vrijdag om 10 over half tien op Arte. Voor de echte liefhebber een must. Vier sterren gewaardeerd deze film, hè. Nothing else matters. Ja, dat is mooi. En als je nu naar buiten kijkt, dan zie je dat het donker is. En zie je jammer genoeg niet de supermaan, want die is er wel vanavond. Hij zit achter de wolken, de supermaan. Die geeft de mensen energie, zeggen ze. En trouwens, als je hem nu niet kan zien, het schijnt 14 december weer een supermaan te zijn. Uh, niet zo dichtbij als vandaag, maar de maan is dan ook heel dicht bij de aarde. En als het supermaan is, dan kun je natuurlijk niet om deze plaat heen. Filmische muziek van Wendersnijders Zie de maan schijnt door de bomen. Van Zie de Maan Schijnt door de Bomen van Wende Snijders. Komt allemaal van een leuk cd, de Sint-cd een cd'tje wat bij een tijdschrift zat. Het Sint-magazine, ik dacht uit 2010 of zo. staan allemaal hele mooie nummers op. Wende Snijders, Zie de Maan Schijnt door de Bomen. En als het over Sinterklaas gaat, want die is inmiddels weer gearriveerd. Ook hier in Zandvoort, afgelopen zondag natuurlijk weer aangekomen. dan kan je niet op de film van Dick Maas heen, een Nederlandse horrorfilm uit 2010. Eh, met eh, ja, over Sinterklaas. Uh, Sint-Niklaas is een corrupte, in ongenade gevallen bischop die in de 15e eeuw plunderend, brandstichtend, kinderen ontvoerend door de straten trekt. Wanneer hij er aankomt, roepen de dorpmensen hun families naar binnen en barricaderen ze hun huizen. Niklaas knecht de trappen gesloten deuren niet te en klimmen ook via schoorstenen naar binnen. Nadat Niklaas in 1492 weer niets onzien toeslaat, slaan de dorpelingen terug. Zodra Niklaas en zijn tramanten zich in hun boot bevinden, steekt de woedende melichter die in brand. Ja, en in het jaar 2010 zijn er nog maar weinig mensen op de hoogte... van deze ges echte geschiedenis van Sinterklaas. Ik Maas heeft daar een horrorfilm van gemaakt. En dit nummer past wel bij vanavond. Het is jammer dat we de maan niet kunnen zien, maar dit nummer heet Full Moon... Ja, het volgende nummer doe ik is de Amsterdam Rooftops. Uit van de CD. De muziek is overigens ook van Dick Maas. Dit is de aftiteling: de end credits. Allemaal muziek uit de film The Saint. Dus Sinterklaas, een film van Dick Maas. Het was zo'n poster bij. Volgens mij is er nog een van de oudere organisatie naar de rechter gestapt om die poster te verbieden. Maar ze zijn niet in het gelijk gesteld. Die poster mocht gewoon opgehangen worden. Om de kinderen. Ja, die vonden de poster te eng voor de kinderen. Maar het gezicht van Sinterklaas was zo zwart dat je daar niks van kon zien. Dus allemaal uit de film van Dick Maas. Eens even kijken. Oh ja, kwart voor tien. Tijd voor de westernmuziek. muziek. Het is deze keer uit de film Geronimo an American Legend. Muziek Ray Cooder. Soundtrack uit de film Geronimo, an American Legend. En die is aanstaande donderdag 17 november op televisie RTL 7. Uh, ja, het wordt wel een laatste, want het begint om 0.00 en het duurt tot 2.01. Het is een film uit 1993 en uh, het is een intelligente, sobere weergave van de acties die de Amerikaanse overheid eind vorige eeuw ondernam om het Indiaanse verzet. En in het bijzonder dat van de Apaches definitief te breken. Patrick is een jonge luitenant die zich moet bemoeien met de legendarische, onoverwinnelijke Apache-leider Geronimo. Voor wie hij veel respect krijgt. De regisseur Hill breekt met zijn Geronimo, een American legend. een trage, bijna majestueuze hulde aan het ophoofd. Het eh, onafwendbare, dramatische einde is onvergetelijk. En de muziek is natuurlijk van Ray Cooder. Ook de fotografie is prachtig. Ja, omdat het zo'n mooi film is, nog twee nummertjes uit deze serie. Dit is de Army Brass Band met a Young Recruit en The Girl I Left Behind Me. Luistert natuurlijk naar het ritme van Zandvoort. En het laatste kwartier doen we altijd Westernmuziek. En dat is deze keer uit de film Geronimo an American Legend, muziek Ray Cooder. En die is donderdag 17 november om 12 uur s'nachts op televisie. Nog één nummer: La Vista. American legend. Uh, ik zie op de klok dat, uh, dat we nog wel eventjes hebben. Dus ik zal direct nog de reden opstarten. Tweede uur heb ik nog meer uh, western muziek. En dat komt uit de waardeloze film The Lone Ranger. Met een fantastische soundtrack van Hans Zimmer. Zeker de moeite waard om te luisteren. Ik zie staan Lawless. Muziek van Nick Cave, uh, Nick Cave en Warren Ellis. Ik zie staan uh, The Bucket List. En ik zie staan The Light Between Oceans. Een film die net in de bioscoop draait. Uh, dus ik zou zeggen, zorg dat je twee uur erbij blijft. I want it all, the B-Movie Orchestra. Tot de klok van tien. Marcella, weet je wat ik soeit? Dat je het al hebt gehad en je me niet zeggen. Wat een Tony, hè? Eh?